12 uur, een hele goede dag. Het Kiel music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs. Goeienacht. BMW roept wereldwijd opnieuw honderdduizenden auto's terug... vanwege mogelijk brandgevaar. Het is niet bekend hoeveel auto's in Nederland terug naar de dealer moeten. De auto's die worden teruggeroepen... zijn geproduceerd tussen 9 juni 2022 en 5 december 2025. Enkele weken geleden riep BMW ook al honderdduizenden auto's terug... waarvan 5500 in Nederland... FIFA stuurt een team naar Mexico om te kijken hoe het land is voorbereid op het WK voetbal deze zomer. Dat heeft de Mexicaanse president gezegd. Volgens haar kijkt de FIFA vooral naar verkeer en vervoer voor fans. Het bezoek komt na onrust in het land. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegt vertrouwen te hebben in Mexico. Het WK begint op 11 juni. Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een boete voor Greenpeace verlaagd... naar 345 miljoen dollar. Dat is ongeveer de helft van het eerdere bedrag. De milieuorganisatie kreeg de boete vanwege protesten tegen een oliepijpleiding. Het bedrijf Energy Transfer beschuldigde Greenpeace... van laster en het aanzetten tot geweld. Greenpeace gaat in beroep en zegt het bedrag niet te kunnen betalen. De deal is nu officieel rond. Entertainment en mediaconcern concern Paramount Skydance... heeft een overeenkomst gesloten en neemt Warner Bros. Discovery over. Ze betalen hiervoor 93,1 miljard euro. Naar verwachting wordt de overname in het derde kwartaal van het jaar afgerond. Netflix wilde het ook, maar besloot geen hoger bod te doen... en trok zich terug. En dan nu het weer van Weer Online... Vannacht is het droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. Morgen gaat het regenen met tussendoor wat zon. Het wordt 9 graden in het noordwesten tot 12 graden in het oosten. En tot zover het AP nieuws Op de weg is het euh, nou, nog best wel druk volgens de Staat er file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. 20 minuten extra reistijd over 4 kilometer komt omdat er wegwerkzaamheden bezig zijn. Dus de hoofdrijbaan is afgesloten. Ook nog een hele hoop controles. Drie op de A2, eentje van echt naar Maastricht bij hectometerpaal 251.7. Uh, verderop bij Den Bosch richting Utrecht op de A2 van uh, Zaltbommel. In de buurt van Zaltbommel bij 100.4. En nog eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus de andere kant op bij Waardenburg, 94.2. Daar nog even let op je snelheid. A7, de Veen staan ze bij 155.5. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij Zevenhuizen, staan ze bij 20.8. En ook de andere kant nog op, op die A12 van Zoetermeer naar Gouda bij 19,6. Music. Game slobber. Nou, dan zullen ze we allemaal wel gehad hebben. Het is uh, 12 uur geweest, een nieuwe dag is begonnen. En die gaan we niet goed van start, maar lekker fout met de Benga Boys. Als foute start. Kill, kill Ik, ik ben nog wakker omdat ik net klaar ben met werken. Werk in de zorg. Nu ga ik mijn kuikertjes nog even verzorgen en dan ga ik lekker op bed. Ik ben nog wakker omdat ik vanavond met een clubje uit eten ben geweest in Hilversum, Sushi en Grill. Wij zijn nog wakker, want wij zijn een Formule 1 auto van McLaren aan het hotfixen. Voor, of een mooi jasje die wij kunnen dragen naar de volgende races waar we heen gaan. De Q-nacht. Met Kane Slobben. Hé, hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van zaterdag 28 februari. Het is 11 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ja, ik ben nog wakker om dezelfde reden als Jade Polman onder andere is. Hé hey Kane, wij zijn nog wakker omdat wij nog thuis waren. Doei! Ja, klinkt gezellig. Ja, met haar vriendin denk ik zo... Ja, ik ben eh, ook net bij Pommelie Thijs geweest... uit de Avals Live gerold hier in Amsterdam. Het is een artiest waar ik zelf echt niet uitgepraat over kan raken. Zo goed vind ik haar. Ik word ook op, op de werkvloer hier bestempeld als fanboy. Nou, die titel wil ik ook best wel opnemen. Ik ben ook best wel een fanboy. Maar ik meen het ook wel echt als ik zeg dat er maar weinig artiesten zijn... in de gehele Benelux, dus België en Nederland... En Luxemburg. Ja, noemen ze een artiest uit Luxemburg. Uh, die zo'n allround goede artiest zijn als Pommelien. Zij heeft ijzersterke popliedjes. Goed geschreven. Ook nog wel een maatschappelijk randje vaak. Uh, ze maakt ook nog haar eigen outfits waar ze in optreedt. Ze kan ook nog eens waanzinnig hanteren. Onder andere in uh, Ik Knokken of in die serie. Ja, ik, zoals ik al zei, ik kan echt niet uitgepraat raken over Pommelien Thijs. Maar het leuke is. Q-Music Presents. Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Dit hele weekend maak je bij Kim music ook nog eens kans... op tickets voor Thijs in de Ziggo Dome op 7 november. Dat wordt haar volgende bestemming in Nederland. Na de Avons Live. Ja, kan jij je herinneren wanneer de laatste keer was... dat een Belgische artiest op misschien Last Frequencies na in de Ziggo Dome heeft opgetreden met een eigen show. Dat is echt, na nou, echt... Ik vraag me af of het überhaupt ooit is gebeurd. Pomeline gaat het doen en ik mag uh, vannacht nog tickets weggeven. Sterker nog, dat gaat sneller gebeuren dan je denkt, verwacht ik zo. Dus hoor je een track van Thijs thuis voorbijkomen... stuur haar naam dan in de Q Music App. Kom je op de radio, dan heb je tickets.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 Cleo. Nou, mensen die in de Q-Music app hetzelfde denken, ik moet gaan. Eerst even kijken, hallo met wie? Met Ferry en Annemiek. Hallo Ferry en Annemiek. Q-Music presents... Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Waarom uh, willen jullie zo graag naar Pommelien Thijs in de Dome? Nou, ik wil ze aan mijn cadeau doen. Want we zouden eigenlijk vandaag met z'n drieën gaan. Maar helaas is één van onze dochters op dit moment in het ziekenhuis. Oh. En ik hoor, ik gun haar die kaartjes. Zo, er komt een hele openhuis bij kijken. Dus één van jullie dochters in het ziekenhuis. Ja. En, maar daardoor kon zij niet mee? Juist. En die wil je dan nu graag verblijden? Precies. Ah, is de dochter in kwestie dan ook in de buurt? Nee, die ligt in het ziekenhuis, wat ik zeg. Dat, ja, oké. Okay, yeah. <laughs> dat, dat is inderdaad een heel goed punt. Dat is een beetje dom inderdaad. Uh, maar, uh, zeg maar, kunnen we die persoon, kunnen we die dochter ook bereiken? Kunnen we haar bellen om haar dan het goede nieuws te brengen? Want ik kan jullie dus nu wel verklappen. Uh, ja. Jullie hebben die twee tickets in handen. Oh, wauw, hartstikke leuk. 7 november in de Ziggo Dome gaan jullie naar Pommelin Thijs. Woo! Maar ja, Hello? dan vind ik, het, vind ik het dus wel leuk om te kijken of we haar dan ook nog even kunnen verrassen. Maar ik weet dat ik niet of zij op gaat nemen. Want de grote kans is dat ze slaapt waarschijnlijk. Juist. Nou, we gaan het gewoon proberen, dus we kunnen zo meteen wel het nummer geven. Ja, zullen we dus even één liedje draaien? Dan geven jullie even het nummer en dan gaan we daarna even bellen. Is dat goed? Gaan we zo. Oké, okay, ja. Oh, kijk. Train. Music, Hazel Sister. Q Music presents... Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Dit hele weekend maak je kans op uh, tickets voor Pommelien Thijs in de Ziggo Dome, 7 november. En uh, Ferry en Annemiek die nog steeds in de auto zitten volgens mij? Ja. Ja, top. Die uh, hebben dus net al twee tickets weten te bemachtigen. Maar één van die twee tickets die gaat eigenlijk naar jullie dochter, hè? naar Eline. Ja, ja, ja. Die kon er vanavond helaas niet bij zijn in de Avonds Live, want daar zat uh, Pommeline op. Uh, en jullie vertelden dus net, Eline is helaas in het ziekenhuis beland... waardoor haar twee zusjes dus wel vanavond naar Pommeline in AFAS Live zijn geweest... maar Eline ja. zelf niet. Toch? Ja, dat toch ja. want, jullie zijn nu ook onderweg naar die andere twee zusjes volgens mij, ja, toch? Om die op te halen. Ja, ja, die weten ook nog van niet. <laughs> oh, nou, wat geweldig. Oké, okay, dan is nu dus de vraag als wij Eline gaan bellen. We hebben net heel even telefoonnummers uitgewisseld. Uh, als we Eline gaan bellen of zij dan ook opneemt... zouden jullie ondertussen de radio op de achtergrond nog heel even wat zachter kunnen zetten... want ik hoor hem helemaal rondkomen. <laughs> Top, oké, okay, dan, uh, nou, dan ga ik nu Eline bellen. Eens dus kijken of ze opneemt. Het zou toch leuk zijn als, als we hier Eline mee kunnen verrassen. Maar dan is de vraag of ze op gaan nemen in het ziekenhuis... Als ze opneemt, willen jullie het haar dan vertellen? Tuurlijk. Oké. Okay. Dan is het echt hopelijk. Goedendag. Ze ook... ah. Dit is de voicemail van. Nee, dat gaan we nog één keer proberen. Het kan zijn dat ze ook even weggedrukt, natuurlijk, omdat het een anoniem telefoon zijn. Ja, dat de kan de dat ook. Kan dus Want ze denkt wie moet mijn hemelsnaam om half één s'nachts ineens gaan bellen. <laughs> Oké, okay, dus als ze opneemt, doe ik even alsof ik er niet ben en dan mogen jullie het weer gaan zeggen, zeggen, ja? Is goed. Nou. Goedendag. Nou. Dit is de voicemail van. Ik ga het nog één keer proberen, als het nu niet lukt. Ik heb, ik heb goede hoop dat ze stiekem wel gewoon wakker is. Kom op, kom op, kom op. Nou Goedendag nah, niet ah, nee, nee, nee, nee, nee Hé, wat stom Wat bellen! Ja, maar die ligt dus waarschijnlijk nu gewoon te slapen dan Ik denk het wel, je ligt gewoon op één hoor. Ja, hé Nou ja, in, in dat geval moet je het toch maar later Zelf even gaan vertellen Komt goed. Wil dat haar reactie leuk. opnemen Dan kan ik dat misschien nog morgen wel even meebakken Want ik ben eens ontzettend benieuwd Hoe ze reageert in ieder geval Ga ik doen. Ontzettend leuk. Uh, Ferry en Annemiek, heel veel plezier. Komt goed, dankjewel. En groetjes nog aan de andere dochters, hè. Ga ik doen. Hoi. hoi. Doei. <laughs> ja, en mocht je nou misgegeven hebben, je maakt dit hele weekend nog kans. Hoor je Pommelien Thijs op de radio. Stuur dan Pommelien Thijs in de Q-Music app. It's nightmare. When you can still see the light. Boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. Ain't taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan lines.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 Freddy Swim, Stones en I, Gone, gone, gone, by to music Daarvoor nog Kensington met Little by Little. Vanavond begint een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Ik heb vandaag dus ook een, een pool aangemaakt. De Wie is de Mol app samen met allemaal collega's. Vind ik altijd, toch altijd wel leuk hè, om even een pool bij te houden. Uh, wie je verdenkt en dan nou, heb je allemaal punten. Aan het einde van het seizoen heeft iemand de meeste punten. Ik heb nu een manier gevonden... Waarop ik erachter ga komen wie de mol is, nog voordat het hele seizoen is begonnen. En die manier wil ik straks met je delen. Ik durf nog niet te zeggen of ik er echt in ga slagen, maar ik ben er vrij van verzekerd. Nou, het hangt er vanaf of iemand opneemt. Laat ik het daarop houden.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 ik een undressed vanavond om half negen gaat het weer van start een nieuw seizoen uh, wie is de mol leuk detail dit seizoen is dat er uh, niet één maar maar liefst twee Q DJs meedoen Quinty Missy Jan die hoor je hier elke donderdagavond samen met Joost Winkels tussen zeven en tien programma maken en daarnaast is ook Bram Krikke van de partij die natuurlijk elk weekend tussen twaalf en drie uur middags hier hoort um, en ik ben zoals waarschijnlijk vele anderen... een pool gestart. In de Wie is de Mol-app Dan kun je een soort spelletje spelen... waarbij je bijhoudt wie je verdenkt... en dan per keer dat je het goed hebt... of in ieder geval dat die persoon niet het spel uit is gegaan... Uh, krijg je punten. Nou, en dan is er uiteindelijk iemand in jouw pool... die hopelijk de meeste punten heeft... en daarmee wint. Maar het leek mij toch leuk om even te kijken... of ik erachter ga komen... Uh, <laughs> wie de mol is, nog voordat de mol begint. Dus ga ik iets doen... Waarvan ik net al de mist in ben gegaan. Want toen we net iemand probeerden wakker te bellen. Toen lukte het niet. Maar ik hoop heel erg dat Bram opneemt. We gaan gewoon Bram Gikken proberen te bellen. Zijn dit voor tijden man. <laughs> Bram. Nee. Hey, sorry. Ja. Het verbaast man. me dat je. Het... Weet je hoe laat het is. <laughs> ja, het, het verbaast <laughs> me dat je nog opneemt überhaupt. Ja, normaal lig ik ook al te maffen. Maar je, je hebt mazzel. Ben je zenuwachtig voor morgen. Nou, ik ik tuur, ja, uiteraard vol verwachting klopt mijn hart. Maar waarom ben je dan nog wakker zo laat, joh? Ja, nou, misschien wel door die spanning, hè. Ja, je, je weet het niet. Oké, okay, Bram, ik zal je niet te lang bezighouden. Want ik wil je ook lekker laten slapen zo. Maar ik ben toch even benieuwd, Bram. Ik heb dus vandaag een uh, pool aangemaakt... voor alle collega's van Kim music Voor Wie is de Mol, natuurlijk. Ja, ik zag hem. Ik zag hem langskomen. In de groep Zep, ja. Ik vroeg me af, heb je wellicht nog wat, uh, wat stemadvies? Ik weet niet zo goed op wie ik mijn punten moet inzetten. <lacht> Oké, okay, dus jij bel me in het holst van de nacht. <lacht> je weet dat ik contractueel helemaal klem staat. Dat ik niks mag zeggen. En dan ga jij me om stemadvies vragen, Keem. Ja, maar ik dacht dat wij ja, wel zo'n onderlinge band hadden, Bram. Ja, ja maar nee. Ik kan, ik kan natuurlijk helemaal niks. Ik kan niks zeggen. Ik zit helemaal klem. Oké, okay, laat ik het dan zo zeggen. Voor al die mensen die nu in het hols van de nacht nog zitten te luisteren, die dus ja. ook een pool zijn gestart, kun je hun dan misschien wat stemadvies geven? mogen ook drie Ach. namen zijn, hè? Ja, uh, nee, Kane. N niks, niks, nee. Ik zou zeggen, Zep, verdeel lek. Nee, dat is misschien wel een goede. Verdeel je punten. Nee, is ook... Dat is altijd een goed advies. Ja. Ja. Toch? Nee, nee. Dat ben ik dus niet met je eens. Dat nee. Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik ben altijd al in voor één persoon. Ik zou je dus zeggen... Vanop... Ik, het ik, begin. ik neig naar om dus nu al mijn punten op Quinty te zetten. Ik, ben, ik denk dus dat Quinty de mooie is. En daar kan jij natuurlijk nu, dus nu, nu helemaal niks over zeggen. Ik kan er überhaupt niks over zeggen. Nee, dat snap ik. Maar ik denk echt dat, uh, dat Quinty het is. En wij spreken elkaar dan over tien weken weer. En dan gaan we zien dat ik het bij het juiste ja. eind had. En of jij dat dan ook had, dat valt nog maar te bezien. Uh, maar goed, nu heb ik uiteindelijk mijn stemadvies gegeven... terwijl ik het nog nergens op gebaseerd heb. Overigens, in de, in de Wie is de Mol-app ben jij wel al de meest verdachte persoon. Er dus staan 20% van de verdenkingen zitten al op jou. Ja, dat, uh, dat zag ik. Ja, nou ja, goed. Ja, ik, uh, ik kan daar verder ook niks mee natuurlijk... Uh, misschien lokt een snor dat uit. Ik heb geen <laughs> idee. Toch de rebelse snor die dan naar boven komt. <laughs> ja, misschien is dat. Ga je, ja, je gaat dus gewoon wel kijken. Dat ja, is wel leuk. Tuurlijk Bram, ik wil dit wel volgen natuurlijk. Ga je het zelf wel nou, kijken morgen? Ja, ik ga het zelf wel even kijken. En dus kijk je dan gewoon leuk. thuis of ga je met, met de hele kliek? Uh, nee, ik kijk, uh, ik, thuis, ik kijk gewoon lekker thuis. Leuk. Nou, gezellig. Uh, en uh, jij? Kijk jij met een klik? Nou, uh, ik, ga, ik heb morgenavond afgesproken met, uh, met collega Judith, Judith Eijk, die ook in de nacht zit. Oh. Dus misschien dat we hier wel even bij Q gaan kijken, op het grote scherm. Oh ja, Wauw, leuk. Nou, heel veel plezier gewenst. En, Dankjewel. Uh, nou goed, en, en niet iedere week voor stemadvies gaan zitten bellen. Nee, ik kan niks zeggen. Nee, nee, nou ja, dat houdt er dus zo in dat je in ieder geval langs aflevering 1 komt, Bram. Dat zegt dat is helemaal niet, uh, Kane. Nee, ik ga niet. Nee, ga. nee, nee. Jij probeert mijn pootje te haken, maar dat zal je niet lukken. Nee, want jij hebt natuurlijk morgen gewoon gestemd op uh, Quinty. Ik zeg niks. Mijn naam is Haas, Kane. En nou ga ik wel echt massen. Is goed, dankjewel Brammetje. Bedankt voor de ondernemen. Heel veel succes, hè. Met, dankjewel. Met, met, met je show en alles. Dankjewel, lieve vriend. Heel veel slaapplezier en heel veel plezier morgenavond. Ja, dankjewel. Hoi. Yo, yo Nou, ik zou gewoon op Winti zitten. Dit is Michael Jackson bij You. Right. Just show your face. I'm giving you on count three. Just show your stuff or let it be. I'm telling you, just to watch your mouth. I know your game, but you're. People change, and I know for us to. Grow. But I love you said He is gonna fall uh -huh. I'm